...avond. Bijna iedereen kent het fenomeen, de kerstster. Tegen het einde van het jaar wordt hij als lamp weer uit de kast gehaald en voor de raam opgehangen. Kleinere exemplaren hangen aan talloze takken van kerstbomen. En op vrijwel elke kerstkaart staat hij ook nog eens, de kerstster. Er is zelfs een plant naar genoemd. Die kerstster is eigenlijk terug te voeren op het bijbelverhaal. Daar wordt melding gemaakt van een ster... die de wijzen uit het oosten naar het christuskind zouden hebben geleid. Al heel lang heeft men zich over dat teken gebogen. Was het echt of was het een verzinsel? Vooral de laatste jaren is er vanuit de sterrenkunde... een aantal mogelijke verklaringen gegeven. Die verklaringen met hun voors en tegens willen we vandaag eens langslopen. Vandaag in onze laatste uitzending uit deze teliak over de sterren. En onze speciale gast is... Govert Schilling, hij is onder meer wetenschapsjournalist en voort verbonden aan het planetarium in Amsterdam. En voort hoort u voor de laatste keer in deze reeks Henk Nieuwenhuis. De kerstster, echt of niet, verklaarbaar of niet, we horen het na deze muziek. En voordat we op de zaak verder ingaan, wil ik u de feiten eens even voorleggen zoals die in het Bijbelverhaal staan. En daartoe citeer ik letterlijk uit de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Er staat in Matthäus 2, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? want wij hebben zijn ster in het oosten gezien... en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. En daarna gaat het verhaal verder... waaruit blijkt dat Herodes van niets wist. Maar, bang voor concurrentie, liet hij uitzoeken... wat er gaande zou kunnen zijn. Toen daar niet direct resultaat op kwam, gebeurde er dit. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim... en deed bij hen nauwkeurig navraag... naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide... Gaat... En doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind en zodra gij het vindt bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Ze hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die zij hadden gezien in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen verheugde zij zich met zeer grote vreugde. Goed. Nou, ik moet erbij zeggen dat het verhaal over de wijze niet voorkomt in andere delen van het Nieuwe Testament. Bij Lucas vinden we nog een aantal interessante aanwijzingen. Jezus werd geboren toen keizer Augustus aan de macht was en een zekere Quirinius het bewind over Syrië voerde. Ook waren er herders die tijdens de geboorte met hun kudde op het veld waren. Nou, tot zover de feiten. Er zijn een aantal gegevens uh, bij elkaar in dit verhaal. Je zou kunnen zeggen dat het allemaal heel simpel is, want Jezus werd in het jaar nul geboren. We vieren dus kerstfeest in het maand december, ook geen nieuws. Uh, is dat werkelijk een historisch bepaalde tijd? Dat jaar nul? Ja. Uh, nou dan moet nee, nee, nee, de, december en kerstfeest. December en kerstfeest. Nee, um, het kerstfeest uh, wordt... Al sinds enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling uh, in de maand december gevierd. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat uh, de geboorte van Jezus ook in de decembermaand heeft plaatsgevonden. En uh, die verwijzing naar die herders die met hun schapen op het veld waren. Die geeft eigenlijk al aan dat het zelfs onwaarschijnlijk is. Je gaat niet uh, dag en nacht met je kudde in de winter uh, buiten lopen om te grazen. Bovendien uh, kwamen Jozef en Maria bij gebrek aan uh, hotelruimte zeg maar, in Bethlehem. Kwamen ze in een stal terecht. En daar hadden ze nou niet echt uh, om de ruimte te vechten met uh, dieren die daar gestald waren in de wintertijd. Dus het is eigenlijk waarschijnlijker dat uh, dat hele Bijbelverhaal zich in het voorjaar heeft afgespeeld. En maar dan kun je afvragen: was een engel in die stal of niet? Um, stonden die er in de stal? Zaten ze ook in het Bijbelverhaal? Of... Ja, ja. Ja, ja. ja. Maar goed, gaat er. Nou, hoe het ook zij, uh, het is veel waarschijnlijker om aan te nemen dat uh, de viering van Kerst. Aan het einde van de decembermaand eerder is ingegeven door het oude heidense tussen uh, feest. van het bereiken van uh, de, kortste, de dag, kortste dag. en de, opnieuw het uh, toewerken naar een periode. waarin uh, een nieuw seizoen begon. en de zon weer steeds uh, meer kracht ging voeren op aarde. Het midwinterfeest waarschijnlijk, ligt waarschijnlijk aan de basis van uh, de huidige datum van Kerst. Vinden we daar ook die, die moet ik misschien zeggen, symbolen als de kerstboom. en. En nou ja, de vele kaarsen natuurlijk, hè, voor het licht. Het feest van het licht, hè? Henk? Ja, ja? want de zon begint dan weer, dat, in kracht toe te nemen. en stijgt dus ook weer. De dagen worden langer. Hè? Het licht is, speelt een heel belangrijke rol. Ook Christus wordt wel zo afgeschilderd, hè? Als de man die op aarde kwam en het licht bracht, hè? Dus het, het nieuwe leven. Ja. En de kerstboom dan? De kerstboom, denk maar aan de lichtjes, hè? En de kerstboom ook. Toch wel de verlichting. De kerstboom is natuurlijk ook een heidense oorsprong, hè? De kerstboom op zich, maar de lichtjes geven ook weer een aanleiding naar het licht. Ja. Dus, dus samengevat zou je kunnen zeggen... Uh, uh, dat wij kerst hebben eind december... heeft te maken met... dat komt uit een oudere cultuur... dan ja. de cultuur die, die er was in het jaar nul... waar anderen gebruiken als uh, kaarsen en uh, kerstboom... Ja. Het was voor het, het uh, zich verspreidende christendom natuurlijk heel slim... om bij de mensen die ze proberen te bekeren... en dat is kennelijk ook gelukt als we naar Nederland kijken... om uh, in te haken op de geloven en de gebruiken die er al waren. En dat, is, en dat is niet de eerste keer dat hier gebe dat, dat gebeurd is. Dat vind je in uh, tal van andere gevallen ook terug. Dus dat is hier uh, waarschijnlijk ook de gang van zaken geweest. Ja. Ik wilde nog graag iets zeggen over, die, uh, over dat jaar nul. Hè? Want hoe we daar nou aangekomen zijn. Ja. Nou, dat hebben we van een zekere Dionysius... Exeges die in het jaar 525 pas de jaartelling voor ons opgesteld heeft. En hij blijkt dus een fout gemaakt te hebben. Dat weten we zeker uit de hele geschiedschrijving die daarvoor zit. En vandaar dat we dus nu ook bezig zijn met die ster. En om te kijken of we daar terug kunnen vinden wanneer Christus nu werkelijk geboren is. Ja, kijk. In de, in de klassieke verhaal, laten we het even heel duidelijk houden, wordt dus de geboorte van Christus gekoppeld aan dat verschijnsel aan die hemel, hè, waar we het zo meteen nog over zullen hebben. Uh, jij zegt dat er, dat er wat gerommeld is met, uh, oneerbiedig citeer ik je nu even, met, uh, met die jaartallen. Is Christus nou wel of niet in het jaar nul geboren? Nou, heel duidelijk niet, want uh, het jaar nul bestaat niet eens. Oh. Als je de gelender bekijkt en je gaat terug, dan heb je het jaar 4, het, het jaar 3, het jaar 2, het jaar 1. 1 na Christus en het daaraan voorafgaande jaar is het jaar 1 voor Christus. En niet zo gek, want in die tijd dat Dionysius de jaartelling opstelde... was de wiskunde op een heel ander vlak, een heel ander niveau dan nu. En het, het getal 0 als getal tussen negatieve en positieve cijfers, zeg maar, dat, dat bestond toen helemaal niet. Dat stamt pas uit de Arabische wiskunde... die rond die tijd zich een beetje aan het vormen was. Dus het jaar 0 valt sowieso af. Je kunt je hooguit afvragen, is Christus geboren rond dat moment... tussen wat wij nu voor Christus en na Christus bedoelen. Dus mm -hmm. tussen min 1 en plus 1. Nou, zelfs dus, dat blijft niet te kloppen. Dus onze jaartelling klopt niet? Jawel hoor, want uh, in, in de jaartelling wordt die fout niet gemaakt. Als je een, een kalenderdeskundige vraagt, zal die nooit iets plaatsen in het jaar nul. Want dat komt gewoon niet voor. Oh, interessant. Eh... Uh, is het overigens een, een hachelijke zaak om uh, het verschijnen van die, van die ster waar we het dus over hebben... Hè, de ster van Bethlehem, te zien als een historisch feit? In het, ik noem het dan nog maar even, in het jaar nul dus, hè? of ook weer niet? Nee, beslist niet, in het, jaar niet nul. in het jaar nul. Maar we kunnen wel stellen, als we even gaan kijken in die tijd... als we kijken hoeveel samenstanden... als we het over samenstanden van planeten gaan hebben en over die ster... Ja, er zijn nog meer mogelijkheden. Maar ik pak nu even samenstanden. Om erop te wijzen hoe moeilijk het dan ook nog wordt. Omdat je rond die tijd, als we vanaf 12 voor Christus tot 7 na Christus nemen. 200 samenstanden of conjuncties van planeten. Dat zijn er nogal wat. Hmm. En, en daaruit moeten we dus een keuze maken. Zou je haast kunnen zeggen. Maar die keuze hoeven we niet echt zo te maken uit die samenstanden. Dat kunnen we verbinden aan de geschiedenisfeiten. En dan moeten we kijken naar. Augustus wordt er genoemd. Herodes wordt er genoemd. Quirinius. En dan komen we dus inderdaad niet bij het jaar nul uit, maar een stukje verder terug. Ja, Maar Christus wordt geboren. Wij nemen dat als goede gemeente even aan in het, in, het, in het jaar nul. Jullie hebben daar iets andere berekeningen voor. Toen was er dus een ster. Is dat nou iets wat erbij gefantaseerd is later? Of was er echt iets op dat moment aan de hand? Want ik begrijp ja. nog niet dat dat een beetje uit elkaar loopt. Nou, dat is, dat is natuurlijk heel moeilijk te achterhalen. Het Matthijse Evangelie is de enige bron... Niet alleen de enige bron in de Bijbel, maar überhaupt de enige bron waar sprake is van de verschijning van een hele bijzondere ster rond het moment van de geboorte van Christus. Dan is het, kun je best aannemen van, nou, dat is later erbij bedacht om het verhaal mooier te maken. Net zoals later uh, een komeetverschijning uh, gekoppeld kon worden aan de dood van uh, Caesar bijvoorbeeld. Terwijl dat historisch gezien ook niet helemaal klopte. Dat gebeurde in die tijd. Uh, die lagen uit elkaar, bedoel je. Die lagen dood... niet in de juiste uh, chronologische volgorde, maar later is dat in. in de overlevering terechtgekomen. Dus die verschijning van die kerstster zou er best bij verzonnen kunnen zijn. Nou het vervelende is dat als je dat aanneemt dan kunnen wij nu wel weer huis, ja. want dan is het helemaal niet meer boeiend voor iemand vanuit een sterrenkundige achtergrond om eens te gaan nadenken en te fantaseren over wat het geweest zou kunnen zijn. Dus ik, ik moet er ook heel duidelijk bij zeggen waar we nu over gaan praten is allemaal gebaseerd op de aanname dat wat er in het Matthese evangelie staat, dat dat echt gebeurd is. Ja. Nou als je dat aanneemt, dan begint het interessant te worden, want dan kun je eens gaan na nadenken van wat zou het dan geweest kunnen zijn. Maar ja, als je aanneemt dat het er later bij is, dan houdt alles op. Ja, ja. nou, uh, ja, die, die aanname, die, het, het is niet meer een hypothese. Het is iets wat je, wat je gelooft. Dat uh, nemen we nu aan. Of niet? Ja. Oké, okay, wij nemen ja, dat, we dat aan. Dan stoppen we met het programma. Uh, daar wordt natuurlijk ook geciteerd uh, het feit dat er uh, advies werd ingewonnen bij wijzen. Wat waren dat dan voor wijzen? Deze mensen, dat waren dus astrologen... Hè? Die, ja Waar kwamen die dan vandaan? Astrologen. Lijkt, astrologen. En die met een zekere astronomische kennis. In die tijd trouwens toch al meer dan dat wij vaak denken. Want we moeten niet vergeten dat het ongeveer 400 tot 500 jaar voor Christus al zo was. Dat we wisten dat de aarde rond was. Dat we dus de planeten kenden. En de goede bewegingen daarvan ook kenden. Dus we konden al heel veel ook berekenen van tevoren. En Dat is heel belangrijk. Die astrologen, laten we dat maar even aannemen... Ja, die moeten ergens vandaan gekomen zijn. Nou, vermoedelijk uit Babylon. Want dat was toen wel eens een beetje het mekka van de sterrenkunde. En dan kun je nog weer even terugkijken. Ook zo'n 500, 600 jaar voor Christus zat daar ook Daniel. Hè? Als, als balling. En die was ook een van die astrologen of een van die wijzen daar. En er was een grote kolonie aan van de Joodse gemeenschap. Dus het kan best zijn dat die mensen in die tijd daar ook daar iets van gehoord hebben. Van de verwachting van het, geboorte wo het geboren worden van een koning. En dan de astrologie erbij gezien. en de betekenis bij die astrologen. van bepaalde tekens aan de, hemels, aan de hemel. kan mede bijgedragen hebben. tot uh, het feit dat zij dus uh, daaruit. uit die samenstand of uit dat teken aan de hemel. gezegd hebben: van. nou, dit moet het teken zijn. van de geboorte van Christus. Ja, en waarom gingen ze dan naar hiervan? De van de de Omdat ze dus niet precies wisten waar ze moesten wezen. En Herodes wist dat ook niet. Want dat was geen Bijbelkenner, Dat was trouwens een vreselijke vent. Oh ja. ja, Maar daar komen we misschien straks nog wel heel even op terug. Over de dood van Herodes. Maar Herodes was dus niet bij kennis. Die had de kennis niet om te verklaren dat dat klopte. Ja. En hij heeft dus ook weer mensen in moeten roepen. Die goed in de bijbel waren. Om hem te helpen. En die... Passages op te zoeken in het oude testament waar de aankondiging van de geboorte van die koning zou plaatsvinden. Wat was er volgens jou zo vreselijk aan Herodes? Herodes uh, was een potentaat van het ergste soort. In de bouwkunst was hij ergens erg goed, maar hij onderdrukte zijn volk verschrikkelijk. Hij is ook vier jaar voor Christus door uh, Augustus, door keizer Augustus, uh, uit zijn ambt gezet zou je kunnen zeggen, dus min of meer doodverklaard. Augustus heeft al van hem gezegd, je kan beter een zwijn van Herodes zijn als een zoon want dat was levensgevaarlijk. Want hij heeft zijn hele familie afgemaakt. Uh -huh. uh, Henk die wijzen. Die vertrokken naar Judea. He? Ik heb het straks uh -huh. geciteerd. Waarom juist naar Judea? Waarom die richting op? Dat uh, is iets wat we in de Bijbel terug kunnen vinden. Als er een... Uh, de koning zou geboren worden. Dat kunnen we in het oude testament terugvinden. In Bethlehem. He? Judea gelegen. Ja. Ja. Maar, maar, maar, maar ze volgt ook die sterf. Ja. ja. Maar dan, dan moeten we dus eerst even wat over die ster vertellen. En ik wil dan graag Govert even weer het woord geven als het over die ster gaat. Ja. Nou, om nog even terug te haken op uh, de reden waarom zij naar, uh, naar uh, Judea uh, reisde. Uh, kijk Henk die vertelde al uh, da Daniel de, uh, uit het Oude Testament. Die was aan het hof van de uh, Babylonische keizer. Was die in feite een van die wijzen waar de wijzen uit het Bijbelverhaal later de afstammelingen van waren. De Babylonische rijk dat was, had zijn hoogtepunt gehad. Rond het begin van onze jaartelling. Maar die cultuur die werd nog steeds voortgezet. En men kende heel veel belang toe aan de astrologische betekenis van verschijnselen. Nou aannemend dat die priester, uh, uh, astrologen cultus op de hoogte was van die oude Joodse voorspellingen die profetieën over de geboorte van, uh, van Christus uh, aannemen dat ze dat wisten, dan uh, kan misschien uh, de plaats of, of de aard van het gebeuren wat ze aan de hemel gezien hebben, hun een indicatie hebben gegeven dat het op die uh, op die voorspelling uh, betrekking had. Dus dan zou je kunnen zeggen, er moet iets aan de hemel gebeurd zijn... tussen bepaalde hemellichamen of in een bepaald sterrenbeeld... wat hun met hun astrologische interpretatie erop wees van... Ha, dit wijst waarschijnlijk op die oude Joodse profetie... van die koning der Joden die in Judea geboren ja. zou worden. En dat zou een reden kunnen zijn om daar naartoe te gaan. Ja. Maar dat, dan staat er ook dat ze de sterren volgden tot hij bleef staan... Ja, en dat is nou een, een heel bijzonder punt. Want daar merk je al dat je altijd compromissen moet sluiten. Ik zei zojuist van... Uh, uh, als we hierover gaan praten, dan doen we dat op de aanname... Op de aanname. Dat alles wat daar ja. staat, dat dat klopt. Nou, vanuit een natuurwetenschappelijk oogpunt... Kun je niet alles wat in het Matthäus verhaal beschreven staat... Aannemen dat het juist is. Voor een sterrenkundig verschijnsel is het... Nou laten we maar eenvoudigweg zeggen onmogelijk. Dat het uh, eerst een tijdje beweegt ten opzichte van jou als reiziger. En dan plotseling stilstaat boven een bepaalde plaats. Dat lukt alleen voor een verschijnsel wat zich in de aardse dampkring of zo afspeelt. Dus als je aanneemt dat het een hemelverschijnsel is geweest ver buiten de aarde. Dan moeten we die passage als beeldspraak beschouwen of als slechte overlevering. En dan ga je al. Dus dan begin je van bepaalde uitspraken te zeggen. Nou dit nemen we wel als waar aan. Daar proberen we een verklaring voor te vinden. Maar die... Dat laten we even links liggen, want dat valt toch niet te verklaren. Dus laten we daar ons uh, niet van aantrekken. Ja. Uh, er is in ieder geval een verschijnsel geweest. Uh, wat voor soort verklaring? want er zijn er geloof ik meerdere Henk. Uh, kunnen het zijn van het verschijnsel? Wat kunnen het nou, geweest zijn? Een van de eerste verklaringen die vrij veel opgang gemaakt heeft... is van Kepler, hè, die uh, toen ook een samenstand waarnam in 1603. Ja, we gaan ze zo meteen even, even behandelen. Als, je, ja? als jij nu mij eens even uitlegt welke verklaringen daarvoor geweest zijn? Een komeet, een nova en een samenstand van planeten. Dat zijn wel de belangrijkste drie. Die gaan we zo even doornemen. Je gaf als uh, mogelijke verklaringen een nova, een heldere komeet... of een samenstand van heldere planeten. Uh, wat kun je zeggen over een nova? Nou, daar zijn we een beetje op gekomen door het feit dat uh, Kepler... in uh, 1603 ook een samenstand van uh, Jupiter en Saturnus waarnam. En met Mars ook, zoals er ook rekende hij terug... rond uh, 7 jaar voor Christus ongeveer heeft plaatsgevonden... En het jaar erop verscheen toen een nova aan de hemel. Nu uh, zijn er ook aanwijzingen dat er uh, ook in die tijd van Christus... na, kort, na die samenstand van die planeten... ook een nova zichtbaar geweest is aan de hemel. Dus dat is een redelijke verklaring. Tenminste, één ja. van de verklaringen. Zou je daar nu dus, nog resten van kunnen zien? Sorry. Ja. Uh, daar moet je nog resten van kunnen zien, ja. ja. Maar zien wij die ook? Dat durf ik je niet te zeggen. heb ik niet nagegaan op dit moment. Goverd? Het is wel leuk om uh, over Kepler nog even te vertellen. Dat hij niet alleen die samenstand zag en een jaar later die, die uh, supernova zag verschijnen. Dat was echt de explosie van een ster, weten we nu. Maar Kepler die zat ook nog een beetje met zijn ene been in de, in de oude. Kijken op het hemel gebeuren. En die nam ook aan dat die nieuwe ster. Hij wist helemaal niet wat het fysisch was. Dat hij veroorzaakt was door de invloed van die planeten die groepeerden. En dat bracht hem op het idee, hij rekende met zijn planeetwetten uit. Dat er net zo'n soort samenstand in 7 voor Christus was geweest. Dat bracht hem op het idee, nou misschien heeft die samenstand toen ook wel zo'n Stella Nova. Zo'n nieuwe ster voortgebracht. En dat zou dan de ster van Bethlehem zijn geweest. Een hele uh, mystieke gedachte eigenlijk. Die helemaal niet natuurwetenschappelijk onderbouwd kan worden. Want we weten nu dat die planeetsamenstanden sterren kunnen gesproken dicht bij huis plaatsvinden... terwijl exploderende sterren op enorme afstanden van de aarde gebeuren. Hmm. Maar zo kwam hij op dit idee. En, uh, Wat is er tegen de verklaring van een supernova? Nou, Er zijn een aantal uh, minpunten tegen uh, die supernova als verklaring. In de eerste plaats zijn er weinig onafhankelijke... Uh, vermeldingen bekend van exploderende sterren. Uit uh, geschriften uit het Verre Oosten. Uh, Korea met name. Daarvan is bekend dat er een paar van die nieuwe sterren zijn waargenomen. Maar uh, die waren helemaal niet erg uh, opvallend helder. Bovendien kloppen ze, komen we zo meteen waarschijnlijk nog op... niet helemaal met de chronologie van het Bijbelverhaal. En er is iets anders op tegen. Dat is dat uh, die Babylonische cultuur... met hun astro astrologische uh, toekenning aan, aan de hemelverschijnselen... Mm -hmm. die... Uh, die had eigenlijk helemaal niet veel belangstelling voor de wereld van de sterren. Je vindt ook in die oudere astrologische geschriften... nooit een verwijzing naar iets als zo'n uh, nieuwe sterren in de hemel. Men tekende heel nauwkeurig alles op wat met een zekere regelmaat gebeurde. Men had heel veel belangstelling in de cycli die zich aan het firmament afspeelden, De terugkerende positie van de planeten... de herhalingen die in zons- en maansveruisteringen opzaten. Maar iets onverwachts... Het leek alsof men daar helemaal geen belangstelling voor had. En er is ook niet bekend of daar een astrologische betekenis aan werd toegekend door die cultuur. Dus, uh... Is er een er mogelijkheid uh, op herhaling in onze tijd of niet? Van zo'n soort verschijnsel? Nou, twee jaar geleden, uh, inmiddels bijna drie jaar geleden, uh, ontplofte er een uh, ster in een sterrenstelsel wat betrekkelijk dicht bij ons stand, stond. En die was zo fel dat je die geëxplodeerde ster uh, zonder telescoop kon zien. Ja. ja, niet vanuit Nederland, want het stond op ja, onze... En als, als dat in december was gebeurd, hadden we gedacht... kijk, daar hebben we de kerstster. Precies. Ja. Ja. Uh, een heldere komeet dat is ook een mogelijke verklaring, Henk. Ja, 12 voor Christus was de komeet van Heli uh, zichtbaar aan de hemel. En dat is ook één van uh, de redenen om te zeggen... van die komeet is uh, de ster van Bethlehem geweest. En dat is mede een beetje ook... Uh, uh, verspreid door het feit dat er vaak uh, kerstvoorstellingen geschilderd worden... met een komeet. Ja, en, een ster met een staart. Ja, maar. maar dan gaan we toch te ver terug. Hè, want dan zitten we 12 voor Christus... en als we dan de geschiedenis kennen... dan, dan kan dat niet kloppen. Dus die valt af. Er komt trouwens bij dat als het een komeet geweest zou zijn... en we gaan er dus vanuit dat het echt een hemelverschijnsel geweest is... dan had er beslist geen ster gestaan... maar dan had het woord komeet ergens gestaan. Ja? ja, dat zegt dat ieder theoloog. Want een komeet was een heel... Een goed bekend verschijnsel aan de hemel ook. Tenminste zeker als vorm. En dan had er een andere naam gestaan als ster. Ja. Kun je die mening delen, ik Dat het ja. geen komet geweest zou zijn? Uh, dat het geen komeet geweest zou zijn, dat denk ik inderdaad ook. Um, maar ja, mede om een aantal andere redenen. Uh, de Chinezen en de Koreanen die hielden heel nauwkeurig bij de verschijning van allerlei uh, opvallende kometen. En uh, in die periode zijn er ook niet echt hele opvallende kometen die bijvoorbeeld helderder waren dan komeet Halley. Nou, mensen die daar drie jaar geleden naar geprobeerd hebben te, te kijken... die weten dat dat nog niet eens zo'n opvallend heldere komet was in onze tijd met veel kunstlicht. En bovendien is uh, sinds mensenheugenis, en dat was zeker in die tijd ook al het geval... Uh, werden kometen eerder gezien als slechte voortekenen dan als gunstige voortekenen... Uh, ik noemde het net al, die kometen in verband werd gebracht met de dood van Caesar. Uh, de Romeinse astrologie is vrijwel regelrecht overgenomen van de oudere Babylonische astrologie. En uh, het is uh, aannemelijk, hoewel men het niet 100% zeker weet... dat ook uh, in die Babylonische cultuur kometen eerder als slechte voortekenen gezien werden. Dus waarom zou men ja. dat in verband hebben gebracht ja, met de geboorte van koning? Dan Dat dus COVID, nooit in Matthäus terecht zijn gekomen. Nee, precies. Nee, nee. En, en bovendien... Zou het hele verhaal van Matthijs niet juist zijn, omdat er twaalf jaar verschil in zit? Als het een komeet van Helly was, maar het ja. zou natuurlijk best een andere komeet geweest kunnen zijn. Dat, ja. Ja. Maar daar weet men niets van. Nee, je weet van een heleboel kometen kun je niet uh, uh, berekenen wanneer die hier geweest zijn. Dan moet je echt op historische waarnemingen oh, Af kan toch opgeschreven zijn? Ja, als dat... Nou, die, die, dat die, dus uh, die hebben we niet gevonden. Nee. Nou, dan blijft er uh, nog over om eens te bekijken... Uh, de samenstand van planeten als mogelijkheid... Ja, en dan hebben we genoeg mogelijkheden. Oh. En dan een die dus heel veel opgang gemaakt heeft... is dan toch de samenstand of de conjunctie van Jupiter en Saturnus. En daarbij ook nog Mars. Nou, Jupiter is voor uh, het Joodse volk al een belangrijke planeet. Hè, want Jupiter, Waarom? Dat was de regent van Juda, werd hij genoemd. Bij de wijze was dat de vader der goden. En Mars was ook een belangrijke vertegenwoordiger. Want als Mars helderder werd, betekende dat geluk voor de Joden. En nam die af, dan betekende dat voor de Babyloniërs een was dat een slecht teken. Mm -hmm. uh, en dan Saturnus moeten we er dan ook even bij betrekken. Die werd ook wel de ster der gerechtigheid genoemd. En dat was de schutsplaneet voor Israël. Dus dat waren heel belangrijke tekens aan de hemel. Ja. Goed, we hebben het dus over de samenstand van uh, planeten. Je hebt er nu een... een Aantal genoemd. Is dat een verschijnsel uh, wat zich ook vaak herhaalt, wat we vaak terug kunnen zien? Jazeker. Hè? Uh, Jupiter en Saturnus, een samenstand daartussen, is eens in de twintig jaar. Dus het, het komt vrij veel voor. En dat is een van de samenstanden die altijd is, of een lange tijd is aangezien. als de mogelijke uh, datum voor de, in het jaar waarin Christus geboren is. Dat is zeven voor Christus. Maar er is ook nog weer een nieuw jaar. En ik denk dat Govert dat even moet vertellen. Ja, ja uh, het, is, het is natuurlijk heel moeilijk om dat precies uh, te zetten. Omdat er zoveel van die planeetsamenstanden voorkomen. Maar in de zomer van het jaar 2 voor Christus. Is er een hele bijzondere, echt unieke planeetsamenstand geweest. Van Jupiter en Venus. Dat en zijn allebei heldere planeten. En die stonden op 17 juni in het jaar 2 voor Christus. Zo dicht bij elkaar. Dat als je geen telescoop gebruikte. En die hadden ze toen natuurlijk niet. Leek het echt één ster. Je kon ze niet meer afzonderlijk zien. Het is een prachtige samenstand. En, en wie hem wil zien die moet de komende dagen naar het planetarium in Amsterdam komen, want daar laten we dat exact zoals die toen plaatsvond aan de hemel gebeuren. Maar uh, die samenstand die vond bovendien plaats in het sterrenbeeld de leeuw. En je kunt je afvragen of die Babylonische wijze, wetend van die oude Joodse profetieën, misschien de relatie gelegd hebben met de leeuw van Juda. Een term die uit het oude testament ja. bekend was en die voor hen een verwijzing kon zijn naar die geboorte van die koning der Joden. Nou, het lijkt er nu op dat die samenstand toch ook, ook langs de historische weg de meest waarschijnlijke verklaring is voor een ster van Bethlehem als die ster van Bethlehem ja. echt gescheiden. Maar dat was dat in juni, zeg je net. Ja, nou, wel. we hebben het al eerder over gehad dat uh, december niet het meest waarschijnlijke moment is van de geboorte van Jezus. Bovendien moesten die wijzen, nadat ze zo'n samenstand zien, eerst nog eens helemaal naar Israël reizen... Uh, uit het Bijbelverhaal merk je op dat ze in een huis kwamen en niet meer in een stal. Dus die zijn daar waarschijnlijk pas geruime tijd na Jezus' geboorte aangekomen. Ja. Dus als ik je als ik een conclusie zou vragen... Dan, dan zeg jij, hoogstwaarschijnlijk is volgens mijn mening... Die samenstand. Dus die samenstand van 2 uh, voor Christus is de meest waarschijnlijke verklaring voor een ster van Bethlehem. Het is wel leuk om er even bij stil te staan dat die twee planeten, Venus en Jupiter, stom toevallig deze winter rond de kerstzet ook heel goed zichtbaar zijn. Niet dicht bij elkaar, maar Venus zie je als een enorm heldere ster s'avonds kort na zonsondergang, en Jupiter is wat later op de avond zichtbaar. Ja. Henk, wat is jouw. Uh... Ja, ik ben het met Govert helemaal eens. Maar dan blijven er twee problemen over. En dat is eigenlijk dus die jaartelling die op het jaar 7 voor Christus gezet wordt. En Herodes stierf volgens de gegevens in 4 voor Christus. Maar we hebben later ontdekt dat als Herodes in 4 voor Christus zou zijn gestorven... dan hadden ze in die tijd, hij is gestorven tussen een maandverduistering en een paasfeest. En daar zat maar nog geen 30 dagen tussen... En we weten dat er in die tijd veel meer gebeurd moet zijn als dat je in 30 dagen kan doen. Mm -hmm. En dus het is meer een doodverklaring geweest van, Augustus, van uh, Herodes. En hij heeft waarschijnlijk nog wel een poosje geleefd. En pas later in het jaar 1 voor Christus zou hij dan gestorven zijn. Want dan heb je 90, 90 dagen tussen die maansverduistering en dat paasfeest waarin Herodes dan gestorven zou zijn en begrafenis. Ja. En dan komt dat, sluit dat mooi aan. Ja. Is het onderzoek rond die kerst eigenlijk helemaal afgerond? Of, of zijn we nog steeds aan het nooit, speuren? Dat raakt nee, natuurlijk nooit afgerond, nee. denk ik. Zolang je niet fysiek in staat bent om terug te gaan naar die tijd... en om aan die wijze te vragen... zeg jongens, wijs nou eens even aan wat jullie gezien hebben. Kom je er nooit achter. En ik moet ook bijzeggen... Het, het is ook niet iets wat de sterrenkundige uh, nu heel erg bezighoudt... in die zin dat het iets heel belangrijks is voor de astronomische wetenschap. Zie uh, het onderzoek... ...vanuit Astronomische Hoek, maar meer als een soort hobbymatige uh, belangstelling. Een, een soort uitdaging, een leuke puzzel. Je hebt ergens een verwijzing naar een astronomisch verschijnsel. Je kunt berekenen wat er toen gebeurd is. In, in ieder geval met die planeten. Dat die planeetsamenstanden er waren weten we zeker. Je kunt uit de historie afleiden dat er Babylonische astrologen in die tijd leefden en werkten. En ja, dan begint het een, een leuke puzzel te worden... ...om eens te kijken of alles sluitend te krijgen is. En ik denk dat men nog wel eeuwenlang door blijft puzzelen. Ja. Ja, en het blijft natuurlijk voor de mensen die de Bijbel echt op de letter willen bestuderen, interessant, omdat astrologie of astronomie in deze een invalshoek is over om te kijken of dat nou precies allemaal klopt. Ja, of welke feitjes precies. Ja, juist maar ik wil erbij zijn. zeggen dat een verklaring voor wat het sterrenkundige geweest zou kunnen zijn, kan natuurlijk nooit een, uh, een aanwijzing zijn dat dan ook elke letter en comma uit het Bijbelverhaal dus letterlijk bewezen zou nee, zijn. Zo nee. moet je dat niet zien. En dat ja. onderwerp dat behandelen we hier niet. Uh, ik moet jullie bedanken voor deze bijdrage aan de, deze uitzending. Henk, jou misschien wel speciaal omdat je zowel aan de sterren als de planeten elke uitzending hebt meegewerkt. Hartelijk dank en wellicht tot een volgende keer. En hiermee moeten we dus uh, deze laatste uitzending uit onze serie over de sterren afsluiten. We hebben met plezier deze programma's in elkaar gezet. En natuurlijk hopen we dat ze aanvullende en voor u interessante informatie bevatten in aansluiting op televisie en boek. Wat ons betreft, bedankt voor de belangstelling en we horen u graag terug bij een ander radioprogramma van Tediak. Een prettige avond nog.